Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim. Assalamu alaikum voordat ik begin, wil ik alle lof toeschrijven aan Allah Azza wa die ons bij elkaar heeft gevraagd op deze dag. Uh, ik vraag Allah, de Almachtige, dan ook om een ieder die heeft bijgedragen aan deze activiteit en de organisatie, om, Allah, vraag Allah, om hen rijkelijk te belonen, al hun wensen te, uh, te vervullen en al hun zonden te vergeven. Ik vraag Allah, de ook om een ieder die. ...de moeite heeft genomen om hier aanwezig te zijn... ...op een dag waarin jij eigenlijk... ...op allerlei andere plekken had kunnen zijn... ...op een dag waarin de verleiding groot is... ...het zonnetje schijnt en alles aan je trekt... ...om ergens anders aanwezig te zijn... ...heb jij toch de moeite genomen... ...en heb jij eigenlijk de strijd gewonnen... ...een keer van de Shaitan ...om hier aanwezig te zijn... ...en dat getuigt, geliefde zuster... ...van het feit dat jij... ...dat er iets in jou... ...van goedheid in zit... ...het getuigt, geliefde zuster... Dat Allah je vanuit buiten de duizenden, misschien honderden duizenden of miljoenen mensen heeft uitgekozen om op een plek te zitten aanwezig te zijn. Die geliefd is bij hem. Dat getuigt dat wat dat er in jou, wat je ook, hoe je er ook uitziet, wat jij ook denkt enzovoort of wat anderen van je denken. Er zit een goedheid in die alleen misschien wat aangewakkerd moet worden of verbeterd moet worden of wat dan ook. Het getuigt ook dat Allah je van je houdt geliefde zuster. Dat jij hier je hebt vrij kunnen worstelen, vrij kunnen maken voor een zitting van kennis omwille van Allah Azzawaajal. getuigd. wederom, zoals ik zei, dan ook dat Allah Azawaajal van je houdt en het beste met jou voor heeft. En Mohammed sallallahu alayhi wa die zei dan ook: zij die op zoek gaan naar kennis, Allah, vergemakkelijkt het pad naar het paradijs. Dus ik vraag Allah de Almachtige om jouw pad richting het paradijs dan ook te vergemakkelijken. En als laatste zei de boodschapper sallallahu alayhi wasallam dan ook. Dat een ieder die op zoek is, of eigenlijk een zitting van kennis bijwoont, dat tegen hem of haar gezegd wordt na deze zitting van kennis, sta op en al je zonden zijn vergeven, Hebben wij dat niet nodig? Hebben jij en ik dat niet nodig? Met de zondes die wij dag in dag uit begaan We gaan slapen met de zondes We worden wakker met de zondes En de verleiding is ons te groot En we verliezen het af en toe van de shaitan. En al deze zondes toch tussendoor Kampen wij, strijden wij Op de weg van Allah en richting Allah En dan zegt hij tegen ons Hier zo'n zitting van kennis bijwonen Omwille van Allah Sta op en deze zondes en jouw zondes zijn vergeven Mogen Allah mij en jullie allemaal laten behoren tot zij die na deze lezing, en als dit het enige is, misschien wat van deze lezing op wordt gestoken, dan is dit voldoende. Moge Allah de ons laten aanmerken, laten komen voor de personen waar tegen wordt gezegd. Straks sta op en al je zonden zijn vergeven. Natuurlijk wil ik ook mijn oprechte excuses aan iedereen, aan jullie. Uh, uitspreken om het feit dat ik uh, veel later ben. En Allah is er getuige van dat ik op tijd vertrokken ben uit, uit Gent waar ik een lezing had. En dat ik hier een uur, dus twintig voor vijf hier aanwezig was in Bergen. Maar je kunt soms heel dichtbij iets zijn en je kunt van alles willen. Maar als Allah iets anders heeft bepaald, dan valt er niks anders dan je te neer te leggen bij het lot van Allah. En ik vraag Allah, het zal wel zijn reden hebben gehad. Mogen Allah het accepteren vergeef mij voor deze... De kortkoming van mijn kant. Aan de blijf je niet In de naam In de naam van de In de wa Allah, de Almachtige, de De waarschuwingen van de Messias, de de Allah, de De de de de een geprezen eigenschap wat iedereen hoopt te hebben en sommige denken te hebben, maar in werkelijkheid, maar heel weinig bezitten, is een sterke persoonlijkheid. Maar wat is het? Wanneer bezit je het? Is het bijvoorbeeld dat je standvastig bent? Ja, dat klopt. Maar, standvastig op wat? Je kunt standvastig zijn als een berg, maar waarop? Hier gaan namelijk velen de fout in. Hier vallen er velen door de mand. Om een voorbeeld te geven. eens voor geliefde zuster. Dat hier eigenlijk aan jou een bekertje wordt gepresenteerd met iets wat erin zit. En waar duidelijk is dat het gaat om gif. Het is bekend dat het in een, in een bepaalde soort rattengif of welke gif dan ook. Maar iemand anders maakt jou wijs. Maakt jou wijs. Dat het gaat om een drankje. Dat jij, als jij het neemt. Dat, je, dat dan inderdaad dat gewenste figuur. Dat je dat dan ineens hebt. Al die dromen die in jouw hoofd afspelen. En die schoonheid die jij wenst. En die persoonlijkheid die jij wenst. En die vrijheid die jij wenst. Die krijg je dan. Maar tegelijkertijd is de hele zaal tegen je het zeggen van nou. Het is toch wel duidelijk dat het gewoon rattengif is. Neem het niet. Doe het niet. Maar jij... Je hebt laten misleiden. En jij standvastig bent. En jij tegen iedereen dan ook schreeuwt. Hier voor de zaal. Ik ben vrij om te doen wat ik wil. Ik ken mezelf en ik bepaal wat ik wil. En ik bepaal wat ik doe. En geen zaal die me dat aan tegen kan houden. Ik bepaal en ik wil er mooi uitzien. Ik wil afvallen. Ik wil dit soort figuur hebben. Ik wil vrij zijn. Ik wil bepalen hoe ik eruit zie. En dan dat deze persoon dan het bekertje neemt. En achterover slaat. En eigenlijk... ...helemaal opdringt. Deze persoon... ...deze persoon zal direct neervallen. En als die deze neervalt... ...en dood is... ...en daar eigenlijk haar laatste adem uitblaast... ...zal er niemand zijn... ...in deze hele zaal... ...die dan zegt... ...wat heeft zijn sterke persoonlijkheid... Iedereen zei tegen haar, nee, niet doen. Iedereen zei tegen haar, hoe kun je het maken? Nee, ze hebben jou voor de gek gehouden. Maar, zij bleef standvastig. Maar, zij was vrij. Maar, zij bepaalde wat zij deed. Maar. Nee. Niemand zal dat roepen. Dat zal eerder worden geroepen. Wat is dit voor een dommerik? Hoe stom kun je wel niet zijn. Enzovoort. En van allerlei andere dingen. Misschien dat er ook door haar voor je wordt gedaan, maar... Niemand die het in zijn hoofd haalt om te zeggen wat een sterke persoonlijkheid. Dus kunnen we het eens worden over het feit dat een sterke persoonlijkheid, dat wij daar juist mee bedoelen, een sterke persoonlijkheid in het goede. Daar moeten we het eerst over eens zijn. Dus hier met dit voorbeeld kunnen we het al eens zijn dat een standvastigheid op iets van wat fout is, standvastigheid op iets wat haram is, een standvastigheid op iets wat bedorven is, standvastigheid op iets wat niet past bij jou. Bij jouw religie of niet past bij datgene wat Allah Azzawajal heeft voorgeschreven. Dat dat niet een vorm van standvastigheid is, maar eerder een vorm van koppigheid. En daar wordt je sterke persoonlijkheid niet mee gewogen. Het is geen kwestie van status en eer om alleen maar vast te houden aan iets en sterk te zijn in iets, als het misschien recht tegenover datgene wat Allah Azzawajal van je vraagt is. Want eer, eer en status is daar niet te behalen, maar is te behalen bij de plek waar Allah ons heeft verteld waar we het kunnen halen. Hij vertelt jou en mij. Men Wie op zoek is daadwerkelijk naar die eer. Dat inderdaad hij of zij de schouderklop krijgt van wat heeft zijn sterke persoonlijkheid. Allah vertelt ons dan. Felilahilahizatu Jamia, diegene die echt op zoek zijn naar eer. Diegene die echt op zoek zijn naar eer bij Allah is alle eer te vinden. Ja Allah. Als ik die eer kan vinden bij Allah, dan is dat datgene waar ik, waar ik moet zoeken om ook die sterke persoonlijkheid dan ook te krijgen. En als ik die eer heb gevonden en toepas, dan pas kan er over mij worden gezegd. Wat heeft ze een sterke persoonlijkheid? We gaan de komende minuten met jou mee het verhaal in. Verhalen van voorbeelden. Voorbeelden waarvan jij zeker gaat zeggen na afloop. Wat heeft ze een sterke persoonlijkheid? Kom mee. Stap in. Ik weet dat het een lange dag is geweest. Maar stap in met je hart alsjeblieft. Stap in en leef in in het verhaal. En kijk... En leer uit deze verhalen wat het verschil is tussen een sterke persoonlijkheid en dat wat jij misschien beweert te hebben op dit moment of ver weg van bent. Een sterke persoonlijkheid is een voorbeeld van een vrouw bijvoorbeeld. Laten we daarmee beginnen. Waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen hij een keer op een dag met de metgezellen was en vier strepen tekende op de grond en toen vroeg van weet jullie wat dit zijn? Hij zegt, zij wisten niet, niet en hij zegt dit zijn de vier beste vrouwen van het paradijs. En hij noemde namen waaronder inderdaad Asya bin Tumuzahim. Asya. Asya bin Tumuzahim behoort tot de beste vrouwen van het paradijs. Om welke reden? Wat heeft ze bereikt? Wat heeft ze gedaan? Inderdaad, ze had een sterke persoonlijkheid. Hoe? Kom mee in haar verhaal. Zij was de rijkste. En invloedrijkste. En mooiste vrouw in haar tijd. Want zij was ook nog de vrouw van wie? Van Firaun. De slechtste persoon op aarde. En de slechtste persoon die deze aarde heeft gekend. Diegene die zichzelf zelf op een gegeven moment zo arrogant ver, verrief en zo'n tira, zo tiran was. Dat hij zei. Anarabokomul eile. Ik ben jullie God. Ik ben jullie hoogste Heer. Zij leefde met hem. Zij deelde haar leven met hem. Zij was een deel van hem. En zij, met al die gunsten, al deze gunsten, waarmee zij begunstigd is, vergat zij niet wie haar daarmee begunstigd heeft. Hoe? Zij maakte en snakte juist naar, niet naar een gunst die zij om haar heen zag. Want zij was een, de vrouw van de koning en dus zelf een koningin. Zij was de meest invloedrijke persoon en de mooiste persoon. En zij had mensen voor haar werken. Zij had alles wat haar hartje zou kunnen wensen of haar in haar op, op zou kunnen komen. Van juwelen, van kleding, van werkers, van goud. van Je kunt het niet eens bedenken, rivieren, paleizen. Alles had zij. Maar wat zij wenste was een gunst. Die niet eindigt. Was een eeuwige gunst. Was een gunst die niet een bepaalde afloopdatum heeft. Was een gunst die niet ten einde kwam. En daarom. Daarom ging zij op zoek. Ondanks de al deze gunsten. Ja maar dit is niet voldoende voor mij. Ik ben meer waard. En dit is wat jij ook geliefde zuster. jezelf als doel moet stellen. Jij. Bent ons zo dierbaar? Jij bent ons zo kostbaar. Dat jij tegen jezelf moet zeggen: Al, deze materialisme, al dit materialisme en al deze gunsten die ik, waarmee ik al begunstig ben, is leuk. Maar ik ben het meer, ik ben meer waard. Ik ben een koningin die een eeuwige gunst nodig heeft. Ik ben een koningin die de eeuwige genieting verdient. Zo keek zij naar haarzelf. En daarom ontwikkelde zij ook die sterke persoonlijkheid. Zij wenste. En snacht, al deze gunsten hebben haar de begunstiger niet doen vergeten. Maar ze snakte juist naar meer. Niet in deze dunia. Nee. Zij wenste eeuwig begunstig te worden. Zij wenste een eeuwig leven. Een eeuwig rijkdom. Een eeuwig geluk. Zij koos daarom voor degene. Waar de kapster van haar dochter al voor had gekozen. De kapster van de dochter van Firaun. Misschien heb je het verhaal wel eens gehoord. Maar zij had al eerder inderdaad gekozen om te buigen voor niemand anders dan voor Allah. Azzawajal. En te geloven in niemand anders als ware God. Die het recht heeft om aanbeden te worden dan Allah. Azzawajal. Toen Firaun dit hoorde en haar martelde en haar kapot maakte. En sterker nog haar ook appels voor haar. Deed koken. En deze teruggingen naar hun Heer en dus... Het leven, dus werden gedood. En zij, ondanks deze pijn, ondanks deze marteling, ondanks het verlies van het meest dierbare van haar, heeft het haar niet doen wankelen en afstappen van de weg van Allah. En zij bleef dan ook standvastig en dan kreeg zij ook de blijde tijding van, haar, van Allah azawajal. Die liet haar, haar kinderen dan ook horen die haar vanuit het paradijs toeschreeuwden: O mama blijf standvastig, o mama het is maar even en daarna worden wij herenigd voor, voor hen, herenigd voor eeuwig. Dit liet haar standvastig en dit liet haar niet afwijken. En dit liet haar haar doel voor ogen blijven houden wat zij namelijk wenste. Zij werd ook gedood. En dit had een impact op Aisya, die zag wat heeft zij een sterke persoonlijkheid. Zij die eeuwig begunstigd wil worden, zij die op zoek is naar eeuwig geluk en eeuwige rijkdom, heeft dit opgegeven. En dit zorgde ervoor dat Aisya dan ook op dat moment koos om te gaan geloven in inderdaad de Heer der Werelden. Deze vrouw. Waarmee zij leefde. Die hoorde hiervan. Die hoorde hiervan. Dat haar, zijn vrouw. Hij was het die riep. Ana al -ala, ik ben jullie heer. Ik ben de koning. Ik ben eigenlijk de alleenheerser Ik kan alles permitteren. Ik vermoord mensen. En ik laat mensen in leven. Mijn rijkdom rijdt zo ver. En ik kan alles permitteren. Maar. Hij dacht. Alles in zijn macht te, hadden, te hebben. Maar het hartje. Van degene van wie hij hield, had hij niet in zijn macht. Hij dacht de wereld in zijn, in zijn macht te hebben. Terwijl iets wat met hem het leven deelt en het bed deelt, hij haar hart niet heeft kunnen veroveren nadat dit is gaan buigen voor haar Heer. En dan toen hij dit hoorde en besefte dat zij zijn meest dierbare, dan ook hem de rug wilde keren en buigen voor iemand anders. Voor enkel en alleen voor Allah. Zou hij dan ook opdracht geven om haar te martelen? Hij zou opdracht geven. Hij accepteerde dit niet. Marteling. Fysieke marteling. Die probeerde, daar probeerde hij haar mee te dwingen om terug te stappen. En zo zie je vandaag de dag. Zusters van ons. Die misschien inderdaad ervoor kiezen om... Te geloven in de enige God die het recht heeft om aan te worden. En zij door familieleden, door kennissen, door vriendinnen enzovoort onder druk worden gezet om dit niet te doen. Misschien relaties met hun verbroken worden. Misschien zelfs mentaal gemarteld worden door telefoontjes of brieven of mailtjes. Waarmee de familie of vrienden of kennissen afstand van haar nemen en haar dwingen. Om voor alles en iedereen te buigen en voor hun mening te buigen. Maar hen niet te accepteren als zij wens te buigen voor degene die haar geschapen heeft zij maakte dit mee de marteling, psychische, fysieke marteling en Asia die bleef standvastig Asia die had namelijk al gekozen dat ze namelijk die sterke persoonlijkheid van haar niet kapot zou laten maken dit nam enkel en alleen maar toe haar vertrouwen, haar geloof, haar liefde haar sterke persoonlijkheid werd met de dag ontwikkeld. En zo konden, de, konden dit, al deze martelingen en alles haar niet bewegen richting een andere koers. Degene die dacht de machtigste op aarde te zijn, die kon haar niet zover krijgen. Want haar hart bevond zich niet tussen zijn vingers, maar tussen de vingers van de koning der koningen. Tot voor kort, als zij door het paleis liep, hield men de adem in. Tot voor kort, als zij de hand uitstak, dan haastte de bediende in het paleis zich om deze hand te vullen met waar ze naar vroeg. Dit allemaal liet ze links liggen, dit allemaal liet ze links liggen en ze haastte zich naar haar Heer. Hoe? Allah is zo verteld over deze mensen die zich haasten naar hun Heer diegene die daadwerkelijk het hier nama's wenst, behoor jij daartoe? wees eerlijk zus wees eerlijk even een moment met jezelf is dat op dit moment jouw doel in jouw leven? is het op dit moment datgene wat jou bezighoudt in jouw leven als jij opstaat? hoe? ik wil naar het hier nama's ik wil naar Allah ik wil naar het paradijs als jij gaat slapen, is dit wat jou bezighoudt? Is dit waarmee jij gaat slapen? Als jij daartoe behoort, dan zegt Allah ze tegen jou. Bezighoudt? Maar, diegene die dit wenst, wenst, maar daar ook de nodige, de nodige inzet. En redelijke inzet voor toont, Want misschien roept iedereen nou: Natuurlijk, ik wil naar het paradijs. Natuurlijk, ik wil dichter bij Allah. Natuurlijk, ik denk aan het hiernamaals. Maar dan komt de woorden daarna: Wa Die zich er inzet daarvoor. Inzet daarvoor. Redelijk inzet. En niet het alleen maar wens en het houdt bij een droom. Maar in haar daden en gedrag en alles wat erop bijkomt. Is het niet te merken. En je gelooft daarin. Van diegene. Dan zal deze inzet. Die jij dan hebt getoond. En misschien behoor jij dat te. Toe, o Die zal niet onbeloond worden. Deze inzet zal Allah Azza wa belonen. En zij, die haastte zich dan ook. Haastte zich dan ook. En besefte dat inderdaad die inzet voor haar. En die marteling. En dat, die standvastigheid. En die strijd. beloond zal worden. Daar keek ze al naar uit. Wij wensen allemaal het paradijs. Maar streven er niet naar. Kijk maar naar ons gedrag. Kleding, gepaard, voorschriften van Allah enzovoort. Natuurlijk kan het ook zijn dat je uitglijdt en ik uitglijd. Natuurlijk begaan wij zondes. Natuurlijk maken wij fouten. Dat heeft Allah ons al van boven zeven hemelen meegedeeld. Jij en ik. Maar, daarnaast keren wij terug. Vragen wij een vergeving. Doen wij ze ons inzetten. Verbeteren we ons dagelijks of wekelijks of maandelijks. Of ben jij, als jij naar jezelf kijkt, dezelfde persoon of misschien... Eigenlijk alleen minder geworden vergeleken met vorig jaar. Of vorige week of vorige maand. Een weging die jij zelf kan maken. Maar degene die zich daarvoor inzet en het wens en daar de redelijke inzet voor toont. Die wordt beloond. Eitja die wist dat het gevoel. Die wist eigenlijk dat het gevolg was dat haar lichaam verpletterd zou worden. Maar ze weigerde dat haar wil en streven en persoonlijkheid verpletterd zou worden. Zij werd daarom gemarteld, in de, in de woestijn geplaatst. Op allerlei manieren werd ze zo erg mishandeld. Maar toch bleef ze standvastig. Tot en een gegeven moment ze bij Faraun kwamen en zeiden: luister, we hebben alles geprobeerd om haar terug te krijgen. Maar zij wens niks anders dan in Allah te geloven. Hij zegt dan blijft er maar één optie over. Haal een enorme rots. Plaats haar daaronder. En stel haar die vraag nog één en de laatste keer. Als zij terugkeert naar mij en in mij gaat geloven. Dan is zij wederom de koningin. Dan zijn de paleizen weer voor haar. Dan zijn alle bezittingen weer voor haar. Dan krijgt zij haar alles wat haar hartje maar wenst. Maar hij... ...was vergeten dat in de tussentijd haar hartje iets anders wenste ...wat hij haar niet kon bieden... ...maar wat de koning der koningen haar wel, wel al had beloofd. Zij werd dan ook geplaatst onder deze rots... ...en ze keek richting die rots... ...en ze besefte dat op dat moment haar lichaam verpletterd zou worden... ...na die vraag, nadat ze die vraag zou hebben gekregen... ...nu de laatste poging... ...wat zeg jij, geloof jij in verhaal? Zij zegt nee... Amentu bi rabbi Musa wa Harun. Ik geloof in de Heer van Musa en Harun. namelijk in Allah. Op dat moment beginnen ze de touwen los te maken en zou deze rots haar komen vermorzelen. Maar zij wist: die vermorzelen mijn lichaam. Maar mijn persoonlijkheid, mijn eer en waardigheid, mijn streven en mijn wil, kan deze rots zelfs niet kapot maken. Wat heeft zijn een sterke persoonlijkheid? Op dat moment, als ze die los beginnen te maken en deze rots op haar dreigt te komen, zegt ze en richt ze zich tot degene tot wie zij zich al eerder had gericht. Maar dit keer met de vraag om haar wens te vervullen. Met nog één wens, namelijk de volgende: Rabbi, Mijn Heer. Mijn Heer. Boven mij. In huis, bij jou, ze koos de buurt, de buur voor de buurt. Bij jou in het paradijs, bouw voor mij. Ik wens een woning. Ik wens mij, mijn verblijfplaats bij u in het paradijs. Dit was mijn wens. De rest mag verpletterd worden, de rest mag mij afgenomen worden, de rest mag mij ingekocht worden, de rest mag zich de, de rug van mij keren, de rest mag afstand van mij nemen. Het is jammer, het is pijnlijk, het doet pijn om een mensen of dierbare of wat dan ook te verliezen. Maar mijn streven en mijn doel en datgene wat ik verdien, verdien is iets wat boven elke haalbare doel van een sterveling uit, uitsteekt. Namelijk iets wat alleen de koning der koningen kan bieden. En op dat moment, Allah en direct als zij zich tot hem richt, want zij had alle hoop en vertrouwen en geloof in hem gevestigd. En hier zal hij haar dan ook niet in de steek laten zoals hij jou ook niet in de steek laat, geliefde zuster. Als jij daadwerkelijk alle hoop en vertrouwen en, en uh, geloof in hem vestigt. Op dat moment geeft Allah dan ook haar de blijde tijding en hij geeft haar gehoor en liet haar alvast haar plek zien in waar die ze tegenmoet zou komen. Eindigt het hier. Ze kreeg dit te zien, ze kreeg een flits, ze kreeg het eigenlijk gepresenteerd. Hier, maak je maar niet druk, dit is waar je om vroeg. Hier mag je het alvast bekijken. Hier ga jij. Dit is toch wat jij vroeg. Dit is voor jou al klaargemaakt. Op dat moment... Verandert haar, licht, haar gezicht, wat op dat moment misschien beangstigend was, wat op dat moment eigenlijk alle hoop op dat moment in dat om haar heen had verloren, maar niet in haar heer, veranderde dit gezicht, gezicht dan ook in een mooie glimlach. Waarna de mensen om haar heen en eigenlijk de, de, de, de, de, de, van Firaun en zo dan ook haar voor gek begonnen te verklaren en niet begrepen hoe een persoon waar die, de, de dood tegenmoet gaat komen... Toch kan eindigen met een glimlach. Met een glimlach. Maar Allah liet haar al iets anders zien. En dan zal die rots haar lichaam verpletteren. Maar niet haar persoonlijkheid. Haar lichaam verpletteren. Maar niet haar droom. Haar lichaam verpletteren. Niet haar wil. Niet haar waardigheid. Zij zou richting haar Heer gaan. Tevreden. Met een tevreden ziel. Maar en dan is het over met Asia. SIS dood. SIS heen gegaan. Stopt het hier? Nee. Iemand met zo'n persoonlijkheid. Iemand die van zo ver komt. Iemand die dus eigenlijk een leven heeft geleefd En dat is ook voor jou, o, zuster, om daar lering uit te trekken. Zij leefde met de meest slechte persoon. Slechte omgeving. En niet moslim. Sterker nog iemand die vijandig was tegen de islam. Omgeving wat niet geloofde in Allah. Azzawajal. Wat jij misschien ook kan hebben. Iemand die niet de voorschriften van Allah, naleefde, sterke nog, het bestreed. Alles, al het haramen om haar heen, maar toch een sterke persoonlijkheid toonde en zich hieruit bevocht. Dit kan niet zomaar verloren gaan en al eindigt met een wens richting haar Heer. Wat heeft een sterke persoonlijkheid? Allah zal daarom, daarom haar dan ook graveren in de geschiedenis, via zijn boek, via zijn woorden, en zal het, zal haar als voorbeeld dienen voor jou en mij, tot de dag des oordeels, wanneer hij namelijk zegt, Allah is wa die geeft als voorbeeld. Wie? Wie is deze voorbeeld die je ons nu gaat presenteren, ja Allah? Is het een van de grote metgezellen, is het Abu Bakr, is het Omar, is het Seyfullah, Khalid bin al-Walid, is het Hamza? Nee, daar komt iemand anders aan, die ik jullie als voorbeeld ga geven. Maar voor wie? Voor de mannen. <middels> voor wie? Voor de mannen? Nee. Voor iedereen die gelooft. Man en vrouw, jong en oud, geloof jij? Dan is dit. In Allah, dan is dit jouw voorbeeld. Zij werd een vrouw die als voorbeeld zou dienen voor man en vrouw. Dit is de islam die de positie van de vrouw een waardige positie geeft. Dat zij het voorbeeld is voor vele mannen. Dat zij het voorbeeld is voor alle mannen en vrouwen. Welke religie kan dit nazeggen? Die een vrouw als, wij, als voorbeeld presenteert voor man en vrouw. Als voorbeeld wordt zij gepresenteerd aan iedereen die gelooft, man en vrouw. Dit is hoe hij haar eigenlijk vastlegde in de geschiedenis. En dan haar ook als voorbeeld zou zij dienen voor man en vrouw. Gelovig of ongelovig. Wat een persoonlijkheid. Zelfs het leven met de ernstige vijand, ernstigste vijand van Allah, die weer hield haar niet van om tot de meest geliefde personen van Allah te horen. Dus ook jij, ook jij kan die sterke persoonlijkheid ontwikkelen. Met wie je ook leeft. Wie jij, met wie jij ook leeft. Welke omgeving je ook hebt. Ook jij kan je eruit worstelen. En ook jij kan als doel hebben... Dat jij enkel nog leeft voor het creëren van een sterke persoonlijkheid. Want een sterke persoonlijkheid is zij die maakt zich namelijk enkel zorgen om de tevredenheid van haar Heer. En hoe zij aan de bestraffing en het hellevuur kan ontkomen. En hoe zij het paradijs kan binnenkomen. En een zwakke persoonlijkheid, ja, die maakt zich zorgen om haar figuur. Die maakt zich zorgen. Om haar kleurtje. Die maakt zich zorgen om dit. Die maakt zich zorgen om de mening van die en die wat die van haar vindt. En die maakt zich zorgen om haar loon. En die maakt zich zorgen om haar stageplek. En die maakt zich zorgen om wat de buren ervan vinden. En die maakt zich zorgen en wat het andere geslacht van haar vindt. En die maakt zich zorgen om de complimentjes En die maakt zich zorgen dat ze geen man aan de haak zal slaan. En die maakt zich zorgen. En die maakt zich zorgen. En die maakt zich zorgen. Maar een sterke persoonlijkheid is het voorbeeld wat ik je net aangaf, wat jij en ik kunnen nemen om die sterke persoonlijkheid zelf ook te ontwikkelen. Geliefde zuster, geliefde zuster, ik wil je nog één voorbeeld, meenemen in één voorbeeld. Natuurlijk kun je me zeggen, ja maar dit is Ash, ja, dat is zo eeuwen geleden, toen in die tijd enzovoort. Maar we hebben uit dit verhaal zaken kunnen halen die vandaag de dag jij meemaakt. Die vandaag de dag jij ook kunt creëren. Maar ik geef je een ander voorbeeld. Van iemand die in deze tijd leefde, Van iemand die hier eigenlijk ook in het Westen is opgegroeid. Van iemand, wat een van de Messiair dan ook vertelt. Dat zij dus werkte bij een overheidsinstantie. En in de tijd na de Golfoorlog bleven natuurlijk bepaalde troepen van bepaalde landen die zich de grootmachten noemen, bleven in bepaalde landen, in islamitische landen. En daar hadden zij dus een hele legerbasis aan alles. Deze vrouw, een de Amerikaanse vrouw, blond, blauwe ogen, alles puur Amerikaans. Deze vrouw, die zou dan ook... ...op haar departement eigenlijk waar ze is, bij het ministerie van Defensie, zou zij werken. En zou haar op een van de dagen opvallen dat iemand daar in de, wan, in de gang zit te wachten op, um, op iemand om binnen te treden bij een hoge officier... ...omdat hij daar iets moest halen van, van iets. Kortom, hij moest daar, zij, hij moest daar zijn. Maar het viel haar op, zij liep langs, zij kwam terug, zij liep langs, ze ging naar binnen, ze ging naar buiten. Half uur, drie kwartier, een uur, uur en een kwartier, uur en een half uur. En, ze, en je ziet die persoon daar zitten. Na twee uur ziet ze die persoon nog steeds zitten. Na drie uur denkt ze van nee, dit kan toch niet, dat is niet normaal. En ze loopt op hem af. Ze zegt, sorry meneer, mag ik u wat vragen, kan ik u ergens mee helpen? Ze zegt, ja, ik ben aan het wachten op die. Hoge functie. En... Uh, ik moest wachten en ik ben nu drie uur verder. Zij zegt: Oké, okay, ik ga heel even kijken wat ik voor u kan doen. Zij loopt naar binnen. En ze vraagt die persoon dan: Oké, okay, luister, er zit iemand daar. En volgens mij zit hij al drie uur daar. Zou je even kunnen kijken wat hij kan doen? En deze persoon, heel eigenlijk arrogant, doet van ja, laat die, die moslim daar, daar, daar zitten. Joh. Met andere woorden, het interesseert me niet dat hij daar zit. Ik ben bezig met andere dingen. Ik heb wat anders aan mijn hoofd dan hij. En deze. Vrouw dan ook tegen hem zegt: luister, als hij kwam voor een zaak van jou, kun je dat bepalen. Maar wij van het ministerie van Defensie, misschien heeft zij belangrijke informatie die belangrijk zijn voor dit land en voor ons als Defensie. En noem maar op, jij hebt hier niks te willen. Jij dient gewoon de mensen te ontvangen, dus zorg dat hij hier binnenkomt. En zij zorgde dat hij daar binnen zou kunnen komen. Nadat hij klaar was, liep hij naar buiten en ze kwam hem tegen. En hij bedankte haar. Bedankt haar, dankjewel enzovoort en uh, echt goed van u en uh, het was netjes van u dat u dat toch voor elkaar heeft gekregen en, enzovoort enzovoort. En ze raakten met elkaar in de praat en hij zegt tegen haar luister ik wil u bedanken en als u de mogelijkheid heeft of de tijd heeft dan wil ik u samen met mijn vrouw ophalen en wil ik dat u bij ons thuis komt, komt eten. Hier is mijn kaartje. Die persoon, die was ook niet zomaar persoon, had een persoon. Ook van een, een hoge klasse enzovoort. Die geeft haar een kaartje en die zegt. Luister, mocht het zo zijn dat je ergens een gaatje vindt. Dan ben je altijd welkom. Als ik ergens iets mee terug kan doen tot uw dienst. Deze persoon, die gaat. En hij zegt, niks meer gehoord. Maar dan op een gegeven moment. Heeft deze vrouw vrij. Eén of twee dagen vrij. Zij. Constant bleef ze eigenlijk daarmee in haar hoofd en iets bewoog haar om dat kaartje te pakken en te denken, weet je wat, een vrije dag, niks te doen in een vreemd land enzovoort. Laat ik eens bij die mensen gaan, het was een aardige man, heel spontaan, kennis maken met zijn vrouw enzovoort en ook van de cultuur en noem maar op. En zij belt op, ze zegt, luister ik heb vrij, is het mogelijk, je had aangeboden, ik wil graag jullie leren kennen enzovoort. Dus hij komt samen met zijn vrouw, ze pikken haar op en nemen haar mee naar huis. Daar zouden ze met elkaar praten. Daar zouden ze met elkaar kennis maken. En daar zouden ze aan tafel schuiven. Met het gezin, met de kinderen enzovoort. Op dat moment, als zij naar het eten gaan en eigenlijk willen beginnen te eten, hoort ze de kinderen dan ook zeggen, Bismillah. Allahumma oh barik lana fi waqina adab O Allah, bismillah oh naam van Allah. O Allah, zegen datgene wat u, waarmee ons, waar u ons mee heeft begunstigt. En houd ons af van het hele buur. Een kleine dua. Normaal jij en ik zeggen misschien gewoon bismillah, maar deze man die heeft zijn kinderen nog islamitischer opgevoed en de hele du'a zelfs laten zeggen. Die kinderen die konden het, die zeiden gewoon de hele dua. En deze vrouw, een Amerikaanse die dan net wil eten en iemand eerst iets wil, zo'n zinnetje hoort zeggen, viel haar op. Als ze klaar zijn, hoort ze dan ook, nadat ze klaar zijn en ondertussen tussentijd van alles over hebben gehad en hoort ze dan ook een kind, een van de kinderen, dan ook zeggen... Alhamdulillah, ladi razaqana hada... bila hawlaum lena... bila minna wala Alhamdulillah, dat Allah... degene die ons hiermee zich heeft... zonder enige kracht... of inbreng van onszelf eigenlijk. Alles behoort tot Allah, wa zo. En ook dit keek ze vreemd van op. Zij zegt... wat zeggen zij eigenlijk? En deze man, die begon haar uit te leggen... luister, wij zijn moslim... Had ik u nog niets verteld, maar wij zijn moslim en mijn kinderen ook enzovoort. En als wij komen te eten, wij hebben een aantal etiketten zoals wij leven en we houden ons daar en we geloven aan Allah. Azzawajal. En als wij dan ook begunstigd worden met bepaalde gunsten, dan danken wij hem. Waaronder dit eten, waaronder dit eten. En na afloop bedanken wij hem met een kleine smeekbede eigenlijk. Meer is het niet, ja en die kinderen die kennen het. Zij zegt dat deze kinderen daar spontaan of van zich, vanuit zichzelf mee bewust zijn dat zij... Iemand moeten bedanken die hun heeft begunstigd. En ik ben zo oud. En heb eigenlijk tot nu toe er nooit over nagedacht. Om iemand te bedanken die mij begunstigd heeft. Zij zegt. Kun je me veel meer vertellen dan over deze islam. Want ik ben best wel nieuwsgierig. Interessant. Ik leef hier. Ik werk hier tussen de moslims en zo, En ik wil er toch iets meer over weten. Zij. Hij zegt. Luister. Ik heb enkel wat foldertjes. Algemene foldertjes enzovoort. Ik wil. En hij geeft haar die mee. Na die avond zal zij vertrekken. En zal zij die, deze foldertjes en alles meteen uitlezen en de volgende dag zal ze al bellen en zeggen ze van luister, ik heb uh, dat allemaal gelezen. Hij denkt wow, ik heb haar die gisteren gegeven, helemaal uitgelezen en vandaag belt ze, wat is er dan? Zij zegt, ja, en ik heb het allemaal gelezen, maar het was allemaal zo algemeen. En uh, ja, de islam heeft vijf pilaren en noem maar op. En dat zo, ja, oké, okay, dat heb ik al gelezen, dat begrijp ik. Ik wil nu, ik vind het zo interessant, ik wil iets meer. Wat meer diepte, wat meer stof om te lezen. Hij zegt, luister, ik heb het zelf niet, maar ik zal ervoor zorgen. Ik ga even naar een, naar een stichting, zeg maar. Een, een Marcus die dat heeft, die namelijk veel met duwen dus bij niet-moslims enzovoort. En ik zal vragen of die daar wat boeken heeft. Hij heeft... Dat ook voor haar gedaan en heeft hij bij haar afgegeven. Nadat zij al deze boeken heeft gelezen en haar heeft verdiept, zichzelf heeft verdiept, belt ze hem dan weer op en zegt luister, ik wil binnentreden tot deze islam. Wacht even, je moet echt bij de mensen zijn die daarover gaan en, en die daar jou beter bij kunnen begeleiden of kunnen helpen. En als jij nog vragen hebt, zij zegt ja ik heb inderdaad nog vragen en als die beantwoord worden dan wil ik gewoon toetreden. Hij zegt leuk, mooi, geweldig dit en hij begeleidt haar daar naartoe. Zij komt daaraan en ze zal dan een sher spreken, een imam spreken die met haar gaat zitten en haar de vragen wil beantwoorden waarmee ze zit en misschien dat ze dan ook moslima zou worden. Zij begint en zegt luister ik heb van alles geleverd de afgelopen dagen en uh, ik heb een aantal vragen over de islam. Zij zegt vertel. Hij zegt, vertel, al je vragen zijn welkom. Hij zegt, is er meer? Ik heb dit gelezen, de vijf pilaren, de shahada, de salah, de zaket en zo. is er meer. Deze sjeer denkt van, hé, hey, ik moet niet van te hard van stapel lopen, laat ik dit dan ook rustig maar doen, zoals de profeet ons ook heeft geleerd, stap voor stap enzovoort. Hij zegt, nee, dit is eigenlijk het belangrijkste als je hierin gelooft en overtuigd van bent, dan is dit het begin en de rest komt inderdaad later. Zij zegt, nee, er is meer. Hij zegt, hoezo, wat bedoelt u? Hij zegt iets met de hijab en zo. Hij zegt ja maar zuster, dat hoef je nog niet druk om te maken. Begin maar eerst met het geloven, het verdiepen in de kennis en daarna inderdaad het gebed. En langzaam kom je op een gegeven moment op een moment dat jij zelf gaat zeggen. Ik wil me bedekken want ik ben nu erachter gekomen om, om welke reden enzovoort. Maar daar gaan we nu niet mee beginnen. Zij zegt luister, is het voor mij als ik de islam benetreemd moet ik me bedekken als vrouw of niet? Hij zegt luister zuster, maar zij zegt wallah ik, zal, zij zegt, ik zweer bij, bij hem dat ik bij, op de dag des oordeels als ik voor hem sta ga zeggen dat ik jouw vragen heb gesteld uw vragen heb gesteld over de islam en dat u me niet alles over de islam hebt verteld deze sheriff die slaat achterover en die, die krijgt eigenlijk een klap in zijn gezicht en denkt wow deze vrouw is al zover dat ze zegt ik ga je op de dag des oordeels als wij voor hem komen te staan zal ik zeggen ik heb hem gevraagd over de islam maar hij hield bepaalde dingen achter enzovoort hij zegt, als je toch zo speelt, vraag maar, je krijgt alles te horen, maar weet dat sommige antwoorden misschien ben je er nog niet klaar voor. Zij zegt, nee, ik wil alles weten. Hij zegt, ja, wil je het weten? De hijab, inderdaad. Bij ons in de islam bedekte vrouw zegt... Daar, en daar zijn meningsverschillen over. Of volledig van top tot teen, of volledig, maar dan met het gezicht en de handen zichtbaar. Klaar, daar is de islam duidelijk over. Daar komen geen allerlei dingen, eh, smoesjes en excuses van allerlei mensen die hun begeerte volgen en in één keer met vertrouwen komen, wat dan ook. Heel duidelijk ka kan dan klaar. Oké. Okay. Dat, dat is duidelijk? Zij, zij zegt. Ja, dat is duidelijk. Ik heb an, eigenlijk een andere vraag. Hij zegt: Stel maar. Zij zegt: Ik werk. In het ministerie van Defensie. Alleen maar mannen om mij heen. Ik heb ook iets gelezen in de islam dat eigenlijk de, de, de, de, de, de geslachten zoveel mogelijk gescheiden blijven. En als het voorkomen kan worden, het beste is om gescheiden van elkaar te blijven. Dit om te, de stappen van de shaitan niet te vergemakkelijken. En ik werk om een situatie met alleen maar mannen om mij heen. Is het werk voor mij halal hij denkt, wow, joh. wat moet ik nu te gaan zeggen? Ze, is net, ze heeft net de shahade gedaan. Ze was inderdaad al, ze heeft net de, de, de shahade gedaan. Ga ik haar nu zeggen, het werk is haram, misschien heeft ze morgen zonder baan, ze is nog zwak. Ze zal in één keer denken van, nee, de islam is te moeilijk, hey, luister, ik kan niet aan een baan komen zoals sommigen denken enzovoort. Nee, dat ga ik niet doen. En blijf stil. Zij zegt, zeg, bij Allah, ik zal bij Allah vragen. Wil je ben Allah getuigen dat jij het antwoord niet geeft? En wat ik daarmee doe, dat is aan mij. Hij zegt: Als je het toch zo graag wil weten? Hij zegt: Ja, de islam schrijft ons voor om zoveel mogelijk en zo goed mogelijk gescheiden te leven met het, met het andere geslacht. Waar het niet nodig is, waar het overbodig is, om dat zo te houden. En jij als vrouw alleen tussen de mannen? Nee, het is eigenlijk niet toegestaan voor jou. Zij denkt: Oké, okay, dan weet ik voldoende. Moet ik ontslag nemen? Hij zegt, nee, nee, nee, blijf, blijf gewoon nu en zoek in de tussentijd een andere job, een andere baan. Als jij die hebt gevonden, wissel je van werk. En hij probeert daar wat te doen op de, wijze, op de wijze manier en de hikma enzovoort toe te passen. Maar zij zegt, nee, nee, nee, wacht even, ik vroeg jou iets en klaar. Deze baan is eigenlijk in principe voor een moslimvrouw, dus haram. Ik ben nu moslima, dus van, vanaf nu is het voor mij. En deze man denkt, pff, het heeft zij een sterke persoonlijkheid. Is dit het? nee. Ik heb nog één vraag. Vertel, wat ga, waar gaat ze nu mee komen? Zij zegt, is het toegestaan voor een moslima om te trouwen, om te leven eigenlijk met een niet-moslim? Ik denk: oh jee, daar komt ie. Hoe ga ik deze eigenlijk omzeilen? Zij zegt, ik leef met iemand, mijn man, die is niet-moslim. Ik word nu moslima. En ik heb ergens iets opgevat. Is het, klopt het, dat in de islam het verboden is voor een moslimvrouw om getrouwd te zijn met een moslimman? Of met een niet-moslimman? Hij zegt luister je kunt eventjes wachten daarmee. Hij weet het nog niet. Misschien moet je eerst met hem erover hebben. En misschien moet je hem bekend maken met de islam. En inshallah zal hij als je de dua voor hem doet. Jouw situatie is specifiek. Jij bent moslim ge moslima geworden. is wat anders dan iemand die al moslim is. En trouwt met dingen. Dus jij kunt nog even de tijd nemen totdat hij de moslim. Als hij dan weigert na lange tijd. Na veel dawa en na dit. En hij weigert en hij is misschien zelfs vijandig tegenover de islam. Ja dan schrijft de islam. Zij zegt nee is het voor een moslim vrouw. Te trouwen met een niet moslim man. Zeg ja als je het zo wilt horen. Nee. Dat is wat de islam erover zegt. Zij zegt mag ik van jou pen en papier. Zij krijgt een blaadje. Zij schrijft daarop. Mijn geliefde man. Mijn geliefde man. Ik heb na een lange zoektocht iets gevonden. Waar ik aan mijn hart aan heb verkocht. En. Waarin ik heilig in geloof dat dit mij kan leiden naar, het gelukkige, naar gelukzaligheid in het leven en in het hiernamaals. Ik wens dit pad dan ook graag met jou te bewandelen... zoals ik eigenlijk dit pad dan ook begonnen ben met jou. Maar hier kunnen onze wegen zich scheiden. En ik hoop dat dit geluk en gelukzaligheid ik met jou kan delen... en samen met jou richting een andere doel kunnen streven... naar het hiernamaals, naar het paradijs. Het is voor mij dan ook onmogelijk nu, na vandaag, nadat ik moslim ben geworden... Om in iets anders te geloven dan Allah. En te geloven. Dat in alle profeten. Maar Mohammed sallallahu alayhi wa Is hem als hun laatste profeet. En daarom. Is het ook zo. Dat wanneer jij. En daar ben je vrij in. Daar niet in gelooft. Het voor mij. Niet meer mogelijk is. Ondanks dat ik van je hou. Om met jou. Door het leven nog te gaan. Wow. Wow. Inderdaad. Die sjeert, die zit op dat moment en die denkt van wat is zij allemaal aan het schrijven. Zij zegt, ze sluit af met haar naam en ik hou van je enzovoort. En ze vraagt gebruik te maken van haar fax, van de fax van die man. Zij stuurt die direct naar haar man. Zij zit in de tussentijd, zegt ze, ja ik heb nog een vraag. En ze stelt de volgende vraag. Moet je voorstellen, de man die dit eigenlijk al meekrijgt en dit... Deze fax binnenkrijgt en inderdaad al enkele dagen ook van alles thuis had gezien. Van boeken en verdiepen in de islam en noem maar op. En hij ook in de tussentijd misschien al discussies zijn geweest en hij heeft gelezen enzovoort. Maar die krijgt dan in één keer een beslissing. En zij stelt de volgende vraag. Maar de volgende vraag. Maar de volgende vraag. Die kwam. Eigenlijk in de tussentijd kwam het antwoord al. En daar kwam geen de fax in een keer. De sher die kijkt en gaat naar dan naartoe en haalt een blaadje eruit. Haalt een blaadje eruit en zegt waarop staat mijn geliefde vrouw. En hij noemt haar bij naam. Hij zegt dat pad wat jij hebt bewandeld, dat wens ik ook te bewandelen. Want ik wens de gelukzaligheid voor jou en mij in het wereldse en in het hiernamaals En ik getuig daarbij dat er geen god is dan Allah die het recht heeft om aan te worden. En ik getuig dat Mohammed zijn laatste boodschapper is. Haar man die door haar da'wa nu direct ook ashadu al la ilaha illallah... ...wa ashadu al muhammad rasulullah zegt. Haar man die samen met haar een moslim is geworden. Deze sjeer weet niet wat er daarom overkomt. Deze sjeer die ziet daar een persoonlijkheid voor hem. En die denkt... Poof, ...wat een persoonlijkheid. Wat een persoonlijkheid zij die alles eigenlijk... ...alles... ...alles op het spel zet. Alles... Enkel en alleen nadat zij overtuigd is geraakt en haar hart heeft verkocht aan Allah azawajal, dan ook daarvoor weet dat zij daar, zoals we in het begin zeiden, de beloning voor zal krijgen. Dat weet dat zij tegenmoet zal komen, weet dat zij nooit en ten nimmer zal verliezen. Zij zal dan weggaan en zal ontslag nemen. Zal ontslag nemen en zal dan een afkoopsom krijgen van het ministerie van Defensie. Die zij had opge, opgebouwd in een pensioen of weet ik veel. Van 360.000 dollar. 360.000 dollar. Enkele dagen later komt zij terug bij deze Marcus en belt ze aan en ziet hij ineens inderdaad dat er iemand voor staat, een vrouw. Die in de tussentijd een moslima volledig bedekt was. Van top tot teen. Die bij hem aanklopte. En dan ook zij, ik moet u spreken, ik heb iets voor u. En zij opent haar tas en overhandigt een bedrag van 360.000 dollar. En zegt, o Sher, dit is wat ik heb opgebouwd uit dat werk wat ik deed. En dat eigenlijk haram was. Hiermee stel ik het in dienst van Allah. Doe daarmee wat u wilt. Geef het weg op de weg van Allah. Bouw ermee of doe er mee of noem maar op. Investeer het maar zoals u wilt op de weg van Allah. Want ik wil het. Ik kan het niet hebben en ik mag het niet hebben. En ik wil het goed maken wat ik eigenlijk allemaal fout deed. Hij zegt, oh, oh, oh, nee, nee, nee, nee zo werkt dat niet. Je hebt ontslag genomen, je zult het nodig hebben. Je komt dadelijk in moeilijkheden, je hebt dadelijk geen eten, noem maar op. En hij begint daar een beetje, zeg maar, proberen op haar in te spelen dat ze het harder nodig heeft enzovoort. En hij zegt, nee, nee, meneer O'Sheer, u weet niet, u beseft niet hoe slecht ik was. U beseft niet dat ik heb, iets heb gelezen. Nu pas begrijp ik dat ik... Wat, wat ik ook heb gedaan, wat ik ook doe voor fouten, nooit, nooit zo groot kan zijn als de fout die ik heb begaan. Namelijk dat ik iets anders toekende aan Allah, en zoon toekende aan Allah, en deelgenoot toekende aan Allah. Dat is het ergste wat iemand zou kunnen doen en ik deed dat. Dus die 300 cent, dat geld en alles. Wallahi, dat is niks vergeleken met de zonde die ik deed. Het is niks, ik heb gelezen in de Koran dat dat het meest ernstige en meest grote zonde is. Dus dit, geef het uit, geef het uit. Maar de sheer die begon met haar door te praten en zeggen luister, nee want dus het is toegestaan voor jou, jij, en gaf haar voorbeelden uit de tijd van de profeten en de sahaba dat mensen moslim werden en dat ze gewoon hun geld en bezit mochten houden en daarmee een nieuw leven opbouwden en dat dat wat ze ooit misschien in het haram had opgebouwd, maar daarna moslim zijn geworden en overtuigd zijn dat het helemaal niet meer haram is en dat ze daarmee dus... Een nieuw leven konden opbouwen in het halal. En zich kon inzetten. En, zo, en hij begon allemaal voorbeelden te geven. Waarna ze daarna overtuigd raakte. Inderdaad deels dan ook hield. Deel, en deels als sadaqah gaf op de weg van Allah. Maar. Dan zegt ze. Ik ga terug. Naar mijn land. Maar ik wil nog één ding. Want ik heb hier. Mijn werk is, zit er hierop, Ik heb hier ontslag genomen. Ik ga terug. Naar Amerika. Maar ik heb nog één wens. Hij zegt. Wat is jouw wens? Zij zegt. Ik wens dat ik eigenlijk in het ziekenhuis waar jij werkt, en dat is een, een ziekenhuis waar veel Amerikanen en buitenlanders enzovoort komen, en rijke gasten en noem maar op, ik wil dat je voor mij daar een lezing organiseert. Hij zegt ja, wie moet die dan geven en dit en dat mashallah, Zij zegt, ik wil die geven. Ik wil, voordat ik vertrek, wil ik een lezing geven in het Engels aan de aanwezigen en aan zusters. Verzamel mij maar zusters, moslims. Verzamel ze maar allemaal, ik wil een lezing geven voordat ik vertrek. In het Engels. De vrouw van, die, van hem, van die sher, die, die ging dit dan ook regelen. Die regelde een lezing, maakte een flyer en het werd aangekondigd. En zij werd aangekondigd met haar Amerikaanse naam. En vooral die Arabieren, als ze dan in één keer een buitenlandse naam horen en dit en weet ik veel, uh, wat voor naam je ook mag invullen... Dat zij in één keer een lezing geven, oh mashallah, ja daar moeten we bij zijn. Waar het ook over gaat, als het maar Amerikaans is, als het maar Westers is, als het maar oh, geweldig uh, in het Engels is enzovoort. Dus ze kwamen er ook massaal op af. Al die meiden, al die zusters, al die vrouwen, die kwamen erop af. En op een gegeven moment was de dag zover. Dat in één keer zij, de zaal, de, de lezing daar was. En de zaal gevuld werd. En daar allerlei moslima's binnenkwamen. Maar, inderdaad zoals deze vrouw dan ook geen aangeeft van de sher, ja daar kwamen inderdaad allerlei moslima's die misschien, misschien nu een hele harde klap zouden gaan krijgen. Want, ja, ze kwam opgetut, ze kwam opgemaakt, ze kwam los, ze was losbandig, lachen, haha, gieren, brullen, kak, kak en lang leven de lol. En ze had geen enkele relatie met Allah, en het enige waar ze mee waarover ze dan praten waren, was het wereldse, en dit, en hem, en telefoonnummers, en weet ik veel, en die baan, en die loon, die, en die, die merken, en noem maar op. En in de tussentijd... ...raakte de zaal voor ...en de stemmen die gingen... ...en het ging los... ...het leek wel een... Hawaiian night... ...en... ...en ineens... ...komt er iemand binnen... ...van top tot teen bedekt... ...zij kijken vreemd... ...zij zegt... ...deze vrouw van de sjeer zegt... ...en één keer kijken ze elkaar aan... is Oh, ze gaat zeker aankondigen dat die Catherine of weet ik veel, die Amerikaanse, zo meteen gaat beginnen met de lezing. Laten we in één keer de stem, die begint eigenlijk, de, de stemmen beginnen al rustig te worden. Iedereen begint plaats te nemen. Ze gaan zitten en die vrouw die staat daar, van top tot teen, met de niqab en alles, helemaal bedekt. Zij kijkt links en ze kijkt rechts, om zeker te weten dat er geen mannen in die zaal zouden zijn, want er was een lezing voor zusters. Nadat ze het bevestigd heeft gekregen dat er geen mannen is zal zij haar niqab omhoog doen en zullen zij voor hun een zuster zien. Blond, blauwe ogen die van top tot teen bedekt was en die daar klaar staat met wat boeken voor zich om hun woord tot hen te richten. Op dat moment zullen die ene wat inderdaad bloot en kort en noem maar op allemaal in eentje rechtop gaan zitten... En beginnen zich te bedekken en, onge en ongemakkelijk te voelen. En uh, in een keer te kijken naar de grond. En ze wilden, ze wensten door de grond te zakken. Dat de grond hun opat. Eigenlijk dat zij zagen dat iemand die moslim is geworden terug is gekeerd naar haar heer. Nadat ze is gekomen van het meest ellendige plek op aarde. Misschien wat Allah bestrijdt. Bestrijdt. Dat zij op is gegroeid is in een samenleving die haar verder weg afhoudt van Allah. En alles aanbiedt om dat te doen terug is gekeerd en nu een lezing komt geven en voor ons staat en ik hier als moslima in een islamitisch land opgroei en dit allemaal ben gaan geloven wat van haar land terechtkomt van de clips en van de dit en van de modeshows en weet ik veel en ik daarbij rond ben gaan lopen zij wenste door de grond te zakken en zij deze blonde vrouw die zal dan ook haar scherpe blik werpen op de vrouwen en op de eerste rij die spontaan dan ook recht op begonnen te zitten en de bloesjes dicht te knopen en de rokken recht te trekken, enzovoort. Zij, zij dan ook. Nadat zij dus met, met een gebrekkige tong tongval dan ook, bismillah, Rahma, Rahim, was salatwassalam en enzovoort, zei dan ook. En haar lezing dan ook ging begonnen. Zij zei, zij nam de Koran te hand. En zij zei, in haar rechterhand, alhamdulillah, zei ze. Allah is en Allah, dat ik dat ik deze dien vanuit de boeken heb geleerd. Dat ik door de Allah ben gekomen via deze boeken. En dat ik de Koran en de Sunna uit de boeken heb geleerd in die enkele dagen dat ik nu ben teruggekeerd. En niet van dit van deze soort. Want als ik het van hun misschien had genomen, was ik zoals hen en was ik altijd. Gebleven waar ik was in het westerse of in het eigenlijk materialisme te blijven leven. Zij wenste door de grond opgeslokt te worden. Zij zei dan ook, ik heb nog nooit in mijn leven een bloem gezien. Dat door Allah mooi is geschapen. Maar die wens dat zij een doorn is. En Allah is zo je schepje als bloem zo mooi en jij wens een doorn te zijn. Vreemd vond zij dit. Vreemd dat zij dit wat zij allemaal heeft gevonden na zo'n lange tijd, na zoveel opoffering, dat zij dit terugvond in mensen die dit al hadden, maar weg hebben gegooid en naast zich hebben neergelegd. Wat is de betekenis hiervan? Zij konden dan ook, en deze vrouw zegt dan ook, en die scheer, wij konden dit enkel onderstrepen met wat heeft ze een sterke persoonlijkheid. Een persoonlijkheid die dit meemaakt, een persoonlijkheid die zo'n lange weg aflegt, een persoonlijkheid die op een gegeven moment keuzes durft te maken en die stap dan ook zet en zich niet laat misleiden. Wat heeft ze een sterke persoonlijkheid? Nu is het de vraag aan jou, geliefde zuster, naar twee voorbeelden, naar twee voorbeelden, inderdaad. Hoe ga jij daarmee om? Wens jij deze sterke persoonlijkheid ook te hebben? Neem jij daar de stappen voor? Ben je bereid om daarvoor op te offeren? Ben je bereid om daarvoor te strijden met jezelf en met je ziel en met de shaitaan? En maak jij de eerste stap, de eerste stap en dag in dag uit ga jij je verbeteren om dit te creëren. Een sterke persoonlijkheid, wat heeft ze een sterke persoonlijkheid? Wie? Een volwassen meid, een volwassen vrouw of jonge meid die heeft gekozen voor haar heerstevredenheid? Een keuze die voor, door velen wordt benijd, maar weinig zich hebben zich uit de begeerte en mening van anderen hebben bevrijd. Ook haar probeerde zijn gevoel van onderdrukking en onderontwikkeling aan te praten en minderwaardigheid. Maar aan hun mening, daar had ze inderdaad. Want zij koos voor haar eer en waardigheid te beschermen met een veel strijdvaardigheid. Ze besefte namelijk dat haar ware schoonheid wordt versierd door haar schaamte en kuisheid. Daar, door deze gedachten, ontwikkelde ze een rotsvaste standvastigheid en een felbegeerde en kostbare diamante persoonlijkheid. Mogen Allah azza wa jal jouw geliefde zuster en mij en mij laten behoren tot zij die deze sterke persoonlijkheid gaan ontwikkelen. Mogen Allah jou, geliefde zuster laten behoren tot zij die deze voorbeelden als voorbeelden neemt. En uisje ja, en misschien die.